Van 7 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Oostenrijk gaat bij nog eens 12 grensovergangen strengere controles invoeren. Op die manier wil de regering in Wenen de instroom van vluchtelingen reguleren. Bij een grensovergang met Slovenië werd al extra gecontroleerd. Dat wordt nu uitgebreid naar de grens met Italië. Ook bij de Brennerpas worden maatregelen getroffen. Zo nodig zullen er ook hekken worden geplaatst. Volgens de minister van Defensie kan Oostenrijk niet langer wachten tot Europese maatregelen effect gaan sorteren. De Europese Commissie wil juist een gezamenlijke aanpak van de vluchtelingencrisis. De doorstart van VND is mislukt. De overnamegesprekken met Cool Investments van Roland Kaan zijn afgebroken. Dat hebben de curatoren bekendgemaakt. Daardoor verliezen ongeveer 8000 mensen hun baan. Ook de mensen die bij de Laplace-vestigingen in de winkels werken. Volgens de curatoren is het helaas niet mogelijk gebleken om de puzzel tussen potentiële kopers, verhuurders en financiers van VND op te lossen. De vakbonden noemen het afketsen van de gesprekken dramatisch voor het personeel. Nederlandse F-16's hebben voor het eerst bombardementen uitgevoerd boven Syrië. De bommen zijn ingezet tegen gevechtsposities, militaire middelen en strategische doelen van IS, meldt het ministerie van Defensie. Voor het bombarderen van doelen in Syrië werd onlangs toestemming gegeven. Er werden al wel doelen in Irak gebombardeerd. In Rotterdam is een vrouw doodgeschoten. De politie trof haar zwaargewond aan in een huis. Hulpdiensten konden haar niet meer redden. Er zijn vijf mannen opgepakt in verband met de dood van de vrouw. Getuigen zagen een man de woning verlaten nadat er schoten waren gelost. De politie doet sporenonderzoek in en rond de woning. Het weer vanavond en vannacht is het helder. In het oosten van het land kan het min 8 worden. Morgen is het opnieuw zeer zonnig. De temperatuur loopt op naar 2 tot 4 graden. Donderdag zijn er meer wolken en valt er s'avonds mogelijk wat regen in het noordwesten. Dit was het FDFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad van enige betekenis vind je nog op de A1 Amsterdam, Amersfoort Amsterdam bij Knoop Diemen 8 kilometer. De A2 Utrecht en Bos bij Waardenburg nog 10. A12 Den Haag Utrecht bij Knoop het Gouwen wat vertraging een kapotte vrachtwagen en richting Den Haag tussen de Meer en Harmelen nog 3. En de A27 Utrecht Breda bij Knoopend Lunetten 2 en bij Noordeloos 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Ja, ja, ja, ja, ja. Daar zijn we weer hoor. Een nieuwe aflevering van ZFM in de avond live. En we gaan er... Weer een hele leuke, gezellige uitzending van maken. Dit was de week dat Lange Frans weer een nieuw hit scoort. De V&D officieel dicht gaat. En dat er heel veel eten verspeeld wordt. En daar vallen heel veel mensen over op Facebook. En, ja, Carlo en Irene. Ja, ze zijn niet meer op RTL te zien samen. En het uh, einde was in zicht uh, afgelopen zondag... tijdens Carlo's TV Café. Dit is uh, CFM in de Avond Live. Het is vandaag 16 februari... En uh, we gaan een uh, hele gezellige uitzending van maken. Met de dubbel hit. Pas de prik natuurlijk. De verzoekkwartiertje een uurtje eerder. Dus uh, dit uur gaan we het verzoekkwartiertje doen aan het einde. Het laatste kwartiertje. Het, de top 5. En dit keer met uh, ja, mooie liedjes. uit het uh, tv-programma Holland Zinkt. En uh, Holland Zinkt wordt natuurlijk op SBS 6 uitgezonden. Um, gepresenteerd door Jeroen van der Boom en daar hebben wij een hele leuke top 5 van gemaakt... van die liedjes die daar gezongen zijn. En we hebben het tweede uur een interview met Wilfred Belles. Hij is het afgelopen jaar een single uitgebracht... en uh, die zal hij uh, op de radio hier promoten. Wilt u een vraag stellen aan nou, hem, dat kan... of wilt u een verzoekje indienen, dat kan ook... www.facebook.nl slash ZFM in de avond live. Of 023 573 0393. Nogmaals 023-573-0393. Dit is CFM in de avond live op het lekkerste station uit uw regio. Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou.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 En als ik moest huilen, droog jij mijn tranen dan? Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wil, ik hou een kamer voor je vrij. Als het onweer komt en als ik dan bang ben, zing! de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lenzen komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Zing? Mag ik dan bij je schuilen als het nergens anders kan? Komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan? Nou ja. Ja. bij jou. Dankjewel. Van niemand minder dan uh, Jeroen van der Boom hier op CFM Zandvoort. En uh, ja, een van de meest gecoverde ge nummers uh, in Nederland op dit moment. Want uh, ja in wat ik al zei vorige keer in de eerste uitzending... een dubbelhit uh, uh, konden we wel tien keer maken met een Engelse versie... met een Nederlandse versie, nog een Nederlandse versie was zelfs een Franse versie. Nou, die wilde ik niet laten horen, want die klonk gewoon voor geen meter. In ieder geval, dit is CFM in de avond live. Hier op uw favoriete radiostation, uh, En uh, wij, gaan het, uh, wij gaan weer verder met muziek natuurlijk. Zometeen de dubbel hit. En uh, ja, dat heeft uh, te maken met het, uh, ja, toch wel een hitje die afgelopen... ...week in de media verscheen. En daardoor hebben wij een dubbelhit van gemaakt. En dat is natuurlijk wel een beetje toepasselijk. Wij gaan in ieder geval luisteren naar Nieuwe Schuizenbroek. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Tired of feeling blue Hope I'll never be alone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 Beauty and brains van Nielsen hier op CFM Zandvoort, het Lexstation uit uw regio en uh, ja voor de duidelijkheid, wij draaien vandaag uh, natuurlijk of eigenlijk altijd op dinsdag altijd net Nederlands product. En het Nederlands product houdt niet alleen in Nederlandstalig, maar het houdt ook een Niels geuzebroek in. Of een uh, Alan Clark of een uh, Anouk. Het maakt uh, allemaal niet uit. Het kan hier in deze uitzending alleen Nederlands product. Dus komt het uit Nederland of heeft het iets met Nederland te maken, dan draaien wij het in deze uitzending. Alleen maar leuk, gezellig. En uh, ja, we hebben in ieder geval luisteraars hier op uh, Facebook. www.facebook.nl ZFM in de avond live. Daar kan u op reageren. Of uh, bel gewoon 0235730393 Nogmaals, 0235730393 0393 En uh, ja, ik uh, zwaai even naar uh, de camera wat te kijken ook mensen mee. Dat kan via www.zfm-live.nl. En wij gaan uh, lekker luisteren naar de dubbelhit van vandaag. En de dubbelhit, uh, ja, dat is... Uh, een heel, je hebt een nieuw programma op uh, SBS. Of eigenlijk voor de tweede keer. Uh, in een nieuw seizoen dus. En uh, dat is... Uh, ja, gepresenteerd door Do en je hebt Jurk en je hebt Nick en Simon in een panel zitten. En dan nodigen ze ook, en dan is het de bedoeling dat ze van bekende liedjes een nieuw liedje maken. En um, toen hebben ze Lange Frans uitgenodigd van de week. En uh, ja, die heeft uh, wel weer een heel mooi nummer geschreven, uh, gemaakt uh, op, um, op het liedje Het Land Van. En uh, we gaan nu op als eerste Het Land Van draaien en dan vertel ik zometeen verder. Het land van de dubbelhit van vandaag. Kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Kom uit het land waar Airmex nooit uit de mode raken Waar zie je kraken het moment dat je het groot gaat maken Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw Kom uit het land van plantages en fietsvierdaagsters Het land waar je een junkie om een fiets kan vragen Het land dat kampioen werd in 88 Het land van haring, happen, dijken en grachten Kom uit het land van, het land van lange Fransie dit is het land waar ik thuis kom na vakantie Voor maar het land waar ik in 1982 geboren ben Waar ik mijn gulders aan de euro verloren ben Het land dat meedoet aan de oorlog in Irak Want oma Bush heeft bakken in de eerste zak Het land van gierig zijn, een rondje geven is te duur De vette hap van de febo trek je uit de muur Het land van rellen tussen Ajax en Feyenoord Maar wanneer oranje speelt, iedereen erbij hoort Het land van Johan Cruijff en Abel Enstra Het legioen La Laat de leeuw niet in zijn hemd staan. Het land waar we elke dag hopen op het beter weer. Die piet is maar vertrouwd voor geen meter meer. Het land dat vrij is sinds 45. Het land waar ik blijf, vindt het er heerlijk. Eerlijk. Ah. Kom uit het land waar je doorheen rijdt in drie uurtjes. Met een ander dialect elke 10 minuutjes. Kom uit het land waar op papier een plek voor iedereen is. En ecstasy, export nummer 1 is. Kom uit het land waar André Hazes over 100 jaar in elk café nog steeds de basis. Kom uit het land waar Peter, Gert, Jan, Raymond en Junte. Frans, Bart en Ali de game runnen. Kom uit het land waar hiphop een kind van 30 is. En je mag zelf weer gaan vullen hoe vet dat is.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 en Marokkanen, Antojanen, Molukkens en Surinamers Het land waar we samen veel te veel opkroppen En wereldwijd geribbezint zijn door Harry Potter Het land waar apartheid internationaal het meest bekende woord is uit de Nederlandse taal Kom uit het land dat dit als een tijdbomb Het land dat eet om zes uur en ook nog geen zo'n tijd komt Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde Totdat je deze meezingt aan de arena lijnen. En tot die tijd zal ik schijnen en ik heb mijn hart verpand Dit is voor Nederland, Bas B, lange Frans Wauw Wauw, wauw, wauw Wat was dat een mooi nummer in 2007 hè? Het Land Van. Lange Frans en Baas B. Ja. Lange Frans en Baas B. Dat was toch een duo in 2007. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Het Land Van. En uh, ja, ook wel bekend van uh, dat liedje over zinloos geweld. Hè? Dat liedje Zinloos. Nou ja, ook weer zo'n zo nummer uh, maakten, ze, maakten ze gewoon samen. En uh, ja... Nu uh, was het uh, in het programma lekker uh, Nederlands, dat heb ik net al verteld. Uh, dat uh, die twee duo's tegen elkaar strijden. En uh, ja, toen hebben ze Lange Frans uitgenodigd. En die heeft het liedje op, uh, uh, opnieuw uh, moeten zingen. Maar dan de tekst van Jurk. En Jurk heeft daar een nieuw nummer op gemaakt. En dat, uh, als je naar de tekst luistert, het is het gewoon waar. En gewoon zoveel jaar later uh, uh, is het eigenlijk nog allemaal wel erger geworden. Dit is het land van iedereen is van de wereld, man. We zongen het massaal en omarmden dat plan. Dit is het land van Telau en hij ging pleiten. En niet veel later klonk gevloek, getier en verwijten. Het land van jij mag hier jouw geluk niet zoeken. Het land van Facebook, wijsheid en niet uit de boeken. Dit is het land waarom Zwarte Pieten wordt gestreden. Maar waar men blind is voor ons slavernijverleden. Het land dat vrij is sinds WO2. Waar men zich verzet tegen de komst van een AZC Kom uit het land met de schrijnende schreeuwers op de dijken Dan weer solidair en dan weer over lijken De redenatie is bij vlagen gestoord Want zo wordt beetje bij beetje diezelfde vrijheid vermoord En ik zou zo graag trots zijn op de neder met de medelanden Maar God wat zijn we panisch als er iets verandert. Het land waar brave burgers zich te vaak verstoppen. Terwijl de meerderheid de lelijkheid zou kunnen stoppen. Het land dat moed moet tonen ten alle tijden. Omdat we dingen die al eens gebeurden moeten mijden. Dus draag het uit, laten we fucking blij zijn. Dit is het land waar we niet alleen maar samen vrij zijn. Wat staat er straks in de geschiedenisboeken? En zal die kleine van mijn kleine dat wel op durven zoeken? Wat was dat Nederland? Wat gaan ze vinden? Een volk met een visie. Of dat van zien de blind. En dat was uh, de dubbelhit uh, van uh, deze week. Uh, Wereldman van uh, ja, Lange Frans en uh, niet Baas B. Want uh, die, is, die zijn natuurlijk uh, niet meer samen al een tijdje. En uh, dat, uh, dat is wel jammer. Want ze maken wel hele mooie, duidelijke muziek. En uh, ook muziek die ons raakt. Of vooral rap. En heel veel mensen houden er niet van, maar op deze manier... Is toch ook wel prettig om naar te luisteren. Dit uh, is nog steeds CFM in de avond. Heeft u verzoekjes 023 573 0393 of facebook.nl slash ZFM in de avond live. En uh, verzoekjes draaien wij zometeen het laatste kwartiertje van dit uur. Dus uh, dat is het verzoekkwartiertje. Dus, uh, bel gerust of uh, zometeen in het verzoekkwartiertje kun je ook bellen als je live in de uitzending wil. Wij gaan even luisteren naar ook weer zo'n geweldig nummer. Dit is uh, Witlicht uh, met uh, Jeroen van ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Mijn gezicht... Ik voel dat deze kruis niet voor altijd zal blijven branden Dus ik verdrink me in de schijn die licht voor even werd Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind dan dat ik hier nu sterk Gedragen door het weer. Te licht. Kom ik los van wie mij maakte? Knijp de tijd zijn ogen dicht. Meer dan een schaduw. Ik ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan, ik ga ten onder in de golf. Dit is ZFM. Weg. Dit is uh, CFM Zandvoort. U hoorde Weselijk Lijn hier op CFM. En uh, ja, we gaan langzaam naar de top 5. Uh, of nee, nee. Ik zeg het helemaal verkeerd. Het zo'n kwartiertje. Normaal hebben we nu de top 5. We gaan uh, het volgende uur het top 5 doen. Uh, want we hebben zo meteen een interview met Wilfred Belles. En Wilfred Belles uh, heeft een leuke single uitgebracht. En die gaat hier. Uh, ja, voor ons uh, meenemen. En dan kunnen wij hem lekker draaien. En hem natuurlijk het hemd van de live vragen. Um, ja, dus Zometeen het verzoekkwartiertje. Heeft u een verzoekje? Dat kan nog hè. 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Zou natuurlijk zijn al nou leuk als u even belt. U kan ook een berichtje sturen op facebook. Facebook.nl slash ZFM in de avond live. Dus uh, als u daar een berichtje naartoe stuurt. Dan komt het ook helemaal goed. We hebben we hebben nu op dit moment toch al wel wat verzoekjes binnen. Dus dat is wel heel erg gezellig. En uh, onze vaste luisteraars die luisteren. En uh, die, uh, die gaan natuurlijk altijd leuke verzoekjes indienen. En uh, als u nou uh, nog, uh, nog niet uh, voor het eerste keer luistert naar dit programma. Uh, wees welkom uh, in ieder geval om een, uh, een verzoekje in te dienen. U uh, luistert nog steeds naar CfM Zandvoort in de avond live. En uh, wij gaan uh, luisteren naar OGN uh, met Magic. see care and it feels like magic Like magic Walking on the path that is so clear Never saw your face but I felt your name Living in a room with the window shut Holding on to dreams that we once forgot Seeing stars doesn't mean Stay together a dream Ja, u luistert nog steeds naar CFM in avond Live, het programma met Nederlands product aqua muziek. We hebben zometeen een tweede uur een interview met Wilfred Bellas. Heb je daar een vraag aan, kan, vraag het gewoon via Facebook.nl/slash Zfm in de avond Live. En wie weet halen we je wel in de uitzending of bel gewoon 023-573-0393. Nogmaals 023-573-0393. En dat is onze hotline hier op CFM Zandvoort. Wat dan gaat het al te keer hoor, hier. Echt waar, joh. Wat een verzoekjes, wat een verzoekjes. En dan gaan we dan gewoon naar het eerste verzoekje natuurlijk. En dit is het verzoekkwartiertje. Met, uh, met uh, een liedje van uh, Peter Beense. En dat uh, heet uh, Vista. En dat is uh, door René de Graaf uit Bodegraven aangevraagd. Leuk uh, leuk dat je op de Zandvoortse Radio uit Bodegraven gewoon luistert online. En daar ben ik uh, hartstikke trots op. Uh, leuk dat je een, een plaatje hebt aangevraagd. Wil je ook een plaatje aanvragen? Dat kan 023 573 0393. En het regent, piles en benzinegeur. Een rijstrok is weer afgesloten, iedere dag dezelfde sleur. Een vliegtuig klimt naar boven, in gedachten ga ik mee met een maga. En het regelt Ik met Vista hier op CFM Zandvoort. Uh, plaatjes kunnen ze dus nog steeds dit kwartier, kwartiertje aangevraagd worden. 023 0393. We gaan op naar het volgende plaatje die aangevraagd is. Die is uh, aangevraagd uh, via onze Facebookpagina. Uh, dat is uh, Miss Montreal met Say Heaven Say Hell. En uh, dat is het, natuurlijk de bekende titelsong van, uh, van Utopia. Als u uh, dat kijkt op SBSS en um, ja, dat zijn natuurlijk die, uh, dat groepje mensen, die 15 man die in een loods opgesloten zijn. En daaromheen hun eigen bedrijf en dergelijke runnen en hun eigen utopia proberen te maken. En deze is aangevraagd door Sander Doudij uit Zandvoort. Uh, Miss Montreal met Say Heaven, Say Hell. En uh, dat is uh, de titelzong van Utopia. En hij is aangevraagd door Sander Dardij uit Zandvoort. De volgende plaat die staat alweer klaar in de platenbak. Of in de cd-speler of de mp3-speler of in de computer. Dat maakt allemaal niet uit natuurlijk. Oh, daar gaat iets, uh, daar gaat iets mis. Hij wil uh, lekker doorgaan met uh, Miss Montreal. Maar dat uh, doen we natuurlijk niet. Hij gaat gewoon lekker door. Uh, de volgende is uh, klaar. Dat is uh, het liedje Vader en Zoon. En Vader en Zoon is Alberto... Um, Nicolai. En Alberto Nicolai, dat is een, uh, ja, een zanger die aangevraagd uh, is uh, door um, Leo Klein. Dus uh, heel leuk voor Leo Klein. En uh, Alberto Nicolai met vader en zoon. Vader en zoon hier op CFM Zandvoort. Het is druk hier op de hotline. Allemaal leuke sms'jes en berichtjes. Uh, hij uh, doet het niet vader en zoon. We gaan het nog één keer proberen. Het is altijd feest hier op CFM Ik kan niet meer de -hoofd. Hij begint in midden. we gaan hem gewoon zo meteen even opzoeken. We hebben weer een kleine storing. Dat gebeurt ik elke week. Maar daarvoor hebben we wel cd'tjes klaarstaan tegenwoordig. I'm and I'm sick and tired of I'll never be alone We luisteren steeds naar CFM Zandvoort, uh, CFM in de avond live. We zijn bijna alweer bijna door het uh, eerste uurtje heen. En dat betekent ook dat het muziekkwartiertje bijna afgelopen is. We gaan uh, snel draaien, want hij staat nu wel klaar. De Alberto Nicolai met vader en zoon. Speciaal voor Leo Klein. Ik ben thuis, en kijk wat om me heen. En zie dan weer een beeld uit het verleden. Twee mensen op een gracht in Amsterdam. Eén is mijn vader, hij kijkt daar zo tevreden. Nu is hij oud en ook niet meer zo kriek. Zijn dagen zijn gevuld met lange stiltes. Hij zou nog zo graag alles willen doen. Maar hij kan niet meer wat zijn hoofd zou willen. Mijn eigen vader. Ik zou niet weten wat ik zonder hem zou doen. Ik geef hem snel een zoen, mijn lieve vader. Met heel klein hart, hij is voor mij de grootste held. Ben zo op hem gesteld, mijn lieve vader. Heel mijn leven heeft hij achter mij gestaan: de liefde van een oude in een foto, doodgewoon, van een vader en zijn zoon. Zoals hij is er maar één, hij klaagt nooit steen en been. Denkt altijd aan een ander, in al het goede. Is zorgzaam voor zijn trouw, een leven lang van trouw. Maar voor zijn eerlijkheid heeft hij vaak moeten bloeden. Mijn eigen vader, heel mijn leven heeft hij jou. The lead. CfM Zandvoort, aangevraagd door Leno Klein... hier op CfM Zandvoort. Bedankt voor het aanvragen in ieder geval. Het verzoekkwartiertje is bijna afgelopen. We sluiten af met Tino uh, Martin... met uh, Doe wat je wil. Uh, dat is een uh, aanvraag uh, speciaal voor uh, Valerie. Valerie, bedankt weer voor het luisteren... dat je in ieder geval luistert. En uh, luister vooral ook het uh, twee, uh, de uur natuurlijk. En dan hebben we een interview... met niemand minder dan Wilfred Balles... en uh, de top uh, vijf aan... Uh, ja, Liedjes van uh, Holland zingt van SPSS. We gaan luisteren naar Tino Martin hier op ZFM Zandvoort. Met doe wat je wil. Dat moet iedereen eigenlijk wel doen, hè, vind ik. Vind jij ook dit? Doe wat je wil. Doe wat je wil. Ik doe zeker wat ik wil. Doe jij dat ook? Ik ook. Je zegt me het ene. Ik bedoel, steeds weer het andere. Je trekt elke keer jouw eigen plan. Ik ben niet diegene die jou wil veranderen. Ga jij nu maar je eigen gang.